10 uur, Gert Kluuk met het NOS-journaal. De politiek-leider van de Krim heeft de Russische president Poetin gevraagd... om de vrede en stabiliteit op de Krim te waarborgen. De pro-Russische Akhzenov zegt verder dat hij als enige het gezag heeft... over alle veiligheidstroepen op de Krim. In de Oekraïnse Deelrepubliek, waar veel etnische Russen wonen... heeft de Zwarte Zeevloot een grote basis. De nieuwe Oekraïnse regering, die een pro-Europese koers wil varen... spreekt van een sluipende Russische invasie. Kiev zegt dat er 2000 Russische militairen naar de Krim zijn gestuurd die strategische posities hebben ingenomen. Duizenden ouderen krijgen binnenkort te horen... dat ze niet kunnen blijven wonen in hun verzorgingshuis. Zeker 13 verzorgingshuizen zijn al gesloten... en in nog eens 80 andere locaties is sluiting aangekondigd. Blijkt uit een rondgang van de NOS. De komende vijf jaar zullen waarschijnlijk zo'n 800... van de 2000 verpleeg- en verzorgingshuizen verdwijnen.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 Een stuwdam in de buurt van de Amerikaanse stad Seattle is flink beschadigd. In de damwand zit een scheur van zeker 20 meter. De beschadiging werd donderdag ontdekt door duikers. Het waterpeil wordt geleidelijk verminderd... zodat ingenieurs de kapotte damwand kunnen herstellen. De autoriteiten in Seattle houden er rekening mee... dat rond het stuwmeer gebieden zullen overstromen... doordat het water wordt afgevoerd langs kanalen die daarop niet zijn berekend. Het weer in het westen en noorden bewolkt en soms druilerig, elders af en toe zon... In de loop van de dag breekt de zon vaker door. Er kan ook een bui vallen. Er staat weinig wind en het wordt 8 of 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie zat een file ten zuiden van Rotterdam op de A29... naar Bergen-op-Zoom door werkzaamheden tussen het Vaanplein... en de afrit Oud-Beierland, 2 kilometer. Op de N276 Brunsen maasbracht is een ongeluk gebeurd. Die weg is in beide richtingen dicht tussen Susteren en Echt.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 Nieuws show. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. 4 minuten over tien, en het laatste uur van de nieuw show. Straks even na half elf is Ono Blom onze chef Boeken. En ik heb gisteravond nog een mailtje gestuurd. Want hij zit wel eens te zeuren dat ik is tegen hem zeur. Dat hij zo weinig boeken heeft meegenomen. Man, wat heb je in een pak bij je? Nou, het, het valt nog. Het zijn dunnertjes. Hè? Je hebt je kans. Je nou, kan nu zeggen, moet je kijken. Want, Samen ja. is het niet meer dan een Nou, uh, Onder andere maar het, het boekenweekgeschenk. Is, het, is, het is bijna boekenweek. Aanstaande vrijdag is het, is het boekenbal. En uh, daarna barst het los. Dus ik heb inderdaad het boekenweekgeschenk meegenomen. Geschreven door uh, Tommy Wieringa. Onder de titel Een Mooie Jonge Vrouw. Willen we allemaal wel, hè Peter? Nee. Nou, als je dat boek gelezen uh, hebt niet meer misschien. St, nou ga je nu al meteen weer het plot zitten te verklap. Dat is mijn... Uh, ik heb ook het boekenweekSC meegenomen van Jelle Brandkorstius. Arktisch dagboek, hilarisch. Um, ik heb uh, Arjen Lubach's Thriller vier meegenomen. Dat zal misschien verbazing wekken. Want dat boek is toch vorig jaar al verschenen. Hij zat hier, hier in de uitzending. Hij hier in de uitzending, ja, heeft precies. hierover verteld. Maar wat heeft hij gedaan? Afgelopen uh, winter heeft hij de plot van het boek herschreven omdat zich nieuwe omstandigheden in de werkelijkheid hebben voorgedaan. Ja, maar het was niet aan een lezerspubliek voorgelegd zoals ze bij films wel eens doen? Uh, nee, ik geloof niet dat hij ja. zich veel aan het publiek uh, gelegen heeft laten liggen. Nee, nee. Het, is, het is zijn eigen beslissing geweest. Maar ik vond het wel aardig om daar ja. iets over te vertellen. Dus ik heb dat, die nieuwe plot gelezen. Um, dan heb ik ook meegenomen het boek van Solomon Northup, 12 jaar slaaf. En die titel zullen mensen met name kennen vanwege het feit dat de, dat boek... Verfilmd is door Steve McQueen en nu ontzettend veel Oscars. Deze week verschenen in Nederland, hè? Het is volgens mij in drie weken vertaald, ongelooflijk. Omdat de film er is. Dus daar heb ik ook iets over te zeggen. En tot slot het nieuwe dagboekdeel van Jan Wolkers. 1971 gaat het over. En op dat dagboek staat Jan Wolkers schitterend afgebeeld... in zijn auberginekleurige onderbroek. Ja... Wil je het even zien, Mieke? Ja, toch, Tot zometeen. Ja. Okay. Goed, dat en meer dus over 25 minuten ongeveer. Over een klein kwartiertje zijn twee leden van Daryl en te de gast. Deze legendarische gitaarband is voor even terug op de Nederlandse poppodium. En de kritieken waren werkelijk echt juichend. En waarom dat zo is, dat zult u duidelijk horen. We sluiten de nieuwsshow met regisseuracteur Tom de Ket. Deze week was de première van zijn stuk De Verleiders. De val van een superman. En het gaat over Ahold. Maar we beginnen met een heel bijzonder boek. Welke culturele verworvenheden zijn typisch Europees... en maken ons Europeanen trots? En wat is het cultureel weefsel, het cultureel DNA van ons continent? Deze vragen liggen de grondslag aan het nieuwe boek Made in Europe van Pieter Steins. Pieter Stijns, weet u natuurlijk, heeft heel lang hier de boeken besproken. Is ex-boekenchef van NSC Handelsblad... en tegenwoordig directeur van het Nederlands Letterenfonds. In het boek maakt hij in 104 essays een rondgang... langs de belangrijkste halteplaatsen van de Europese cultuur. In alle genres komt zowel de hoge als de lage cultuur aan bod. Dus Bach en ABBA... Michelangelo en Kuifje, Shakespeare en de Scandinavische Thriller. En het resultaat is een culturele reisgids en een Europese kunstgeschiedenis in één. De gasten is natuurlijk Pieter Steins en zijn vrouw Klaartje Steins. Goedemorgen. Ja, Klaartje, jij zult namens Pieter uh, het woord voeren in dit gesprek. Misschien moet je even uitleggen waarom we dit zo doen. Uh, ja, uh, zoals waarschijnlijk iedereen inmiddels zal weet, is Pieter maar... getroffen of niet, dat kan, door de ziekte ALS... En uh, Pieter heeft de Bulber-variant. betekent dat hij gelukkig nog niet verlamd is. Dat betekent uh, dat hij nog gewoon kan lopen. En vooral wat heel belangrijk is, dat hij nog wel kan typen. Ja. Dus eigenlijk is zijn, uh, zijn zijn handen, het uh, werken uh, achter uh, een computer om zijn boeken te schrijven, is zijn stem geworden. Ja. Hij kan dus heel moeilijk, gelukkig kan ik hem nog wel een beetje verstaan, maar hij is heel moeilijk te verstaan. Maar goed. En kan zeker nu niet het voortvoeren. Hij is er wel, dus mensen die de webcam uh, willen uh, aanzetten, die, die kunnen er minder van zien zitten. En ja, hij zit natuurlijk ook op zijn oude stek, hè? dat is ook een beetje natuurlijk, Pieter, voor jou. Nou, bijzonder, denk ik. Uh, Peter riep aan het begin, van dit boek moeten alle uh, studenten lezen. Alle uh, middelbare scholieren ja. moeten ze lezen. Ja. Toen zei jij, nou, daar heb, ik, daar heb ik nog wel iets op te zeggen. Op nou, opmerking. Voordat wij vanochtend van huis gingen, hoorden we ja. je introductie. En toen zei je ook van, nou, een boek voor uh, alle middelbare scholieren. En toen dacht ik van, was het maar waar... Uh, en ik moest meteen denken aan een interview... wat Anne Meester een aantal weken geleden in NRC uh, uh, publiceerde... Uh, met Rinschke Koelewijn. En zij vertelde dat de Belgische scholieren op de middelbare school... Jensen, het grote dikke standaardwerk van de kunstdienst... moesten kennen en beheersen. Wij waren stupefeuille. Mm -hmm. Want zover komen onze middelbare scholieren helaas niet. En ik denk wel dat natuurlijk is het een fantastisch boek voor een middelbare scholier... maar vooral voor de docent. Ik denk dat het echt een must is voor elke docent. Want ze kunnen zoveel inspiratie putten om aan hun leerlingen uh, duidelijk te maken... Uh, wat eigenlijk de roots is, wat, die, wat he, hun huidige zeg maar, uh, de jeugdcultuur... Uh, um, die, die grijpt helemaal terug naar een historische traditie en context. En dat is ongelooflijk leuk. Ik denk ook dat leerlingen dat fantastisch vinden als een leerling of als een docent om, dat goed kan omdat vertellen. Omdat die voorbeelden zo dichtbij liggen. Ja, ja en, en niet en uh, helemaal onbekend eigenlijk voor. Uh, Noem voor ze voorbeelden. Nou, Hoe die jeugdcultuur dus. Het, nou, als ik denk aan. Uh, nou, iedereen uh, gaat naar dancefestivals. en het is nu uh, Armin van Buren en het is Gesto. Uh, maar dat grijpt helemaal terug naar kraftwerk. Nou, misschien zullen wel heel veel uh, middelbare scholieren... zal kraftwerk helemaal niks meer zeggen. En dat was de, ja. uh, volgens mij de... Uh, kijk, ik ben, ik ben niet als Pieter, dus uh, ik weet, kan niet alles reproduceren. Maar kraftwerk is elektronische muziek. Je zit dadelijk een paar muzikanten, Zullen er waarschijnlijk nee. iets van weten. Zij zijn de voorlopers. Van de, uh, en zij maakten gebruik van synthesizers. En ja gesto uh, Armin van Buren zijn toch de grote helden van deze tijd voor, uh, voor de jongeren. Daarnaast heb je punk. En punk grijpt helemaal terug naar Dada. En Dada is van 1910, 1920. Nou, dat zullen heel veel leerlingen niet weten. Maar als een docent dat kan vertellen en uitleggen, dan gaat het leven. En dan denken ze ineens van, het is niet, we leven niet alleen maar in het nu. Het heeft ook een historische context. Ja. Dat is het. Is dit ook een manier om zich een beetje te verzetten... tegen die euroskepsis die op dit moment nogal rondwaart? Het boek zelf je? ja. je? Nou, ja, dat schrijft Pieter ook in ja. zijn inleiding. Hè, van dat uh, Als men tegenwoordig aan Europa denkt, dan is het... Uh, uh, Um, Brussel, geldverspilling, regelzucht, uh, je te tegen willen verzetten. Ik vind dat de laatste tijd de landen zich juist proberen terug te trekken... in hun nationale cultuur en identiteit. Terwijl Peter juist in het boek wil aangeven... dat je veel verder moet kijken dan je eigen land. Maar dat je trots kunt zijn op wat, uh, wat Europa als cultuur en kunst heeft voortgebracht. En dat dat niet alleen... Uh, Zeg maar binnen Nederland of Duitsland zich beperkt... maar dat dat echt helemaal pan-Europees is... maar ook nog verder buiten. Van als je denkt aan, noem maar wat... Jungstiel of Rembrandt of Van Gogh... dat weten ze in Japan en dat weten ze in Amerika... en dat weten ze in waar dan ook. Maar het leuke is dat in het boek die verbindingen gelegd wordt... met dingen die je eigenlijk wel kent. Dus kortom, er komt verbinding, maar dan komen er altijd... Anekdotes die je helemaal niet wist en die ja. het opeens zo ja. leuk en tastbaar ja. maken. En dat ja. maakt dat boek zo bijzonder. Ja, en volgens ook. mij, daarom ja. die is het juist wel zo heel geschikt voor die middelbare scholen. Ja, maar ik denk ook wel dat. Nou, dat hoop ik. ik hoop, dat hoop ik. Maar uh, het is natuurlijk een ongelooflijk veel informatie wordt er gegeven. Uh, Pieter heeft, een, vind ik, een fantastisch stijl om. Uh, te heel, smakelijk ja, heel smakelijk en heel prettig te lezen. Komisch en, en soms ook grappig. En hij wisselt ook he, heel erg af. Um, maar um, ja, ik hoop, ik hoop dat ze het aan kunnen. Ik hoop dat de middelbare scholieren het aan kunnen. Maar nou ja. in ieder geval, laten we beginnen bij de docent. Oh. En. En dan zou het zoveel moeten komen dat de leerlingen denken... ja, maar dat boek wil ik zelf hebben, want dat is een boek voor mijn leven. Die leerlingen leven een... betere verkoopcijfers op, hoor. <laughs> we, gaan, ja. we gaan even ja. een, paar, een paar onderwerpen bij de kop pakken... wat, wat verschillende vormen van cultuur. Ja. Eentje bijvoorbeeld is het werk van de Belgische stripmaker Hergé. Nou, we ja. weten allemaal dat Pieter een grote fan is... van het betere stripverhaal, zo zogezegd. Ja, ja, ja. en, en niet zozeer illustraties bij een verhaal, maar het is echt ja, kunst. Ja, ja. Pieter vergelijkt het zelfs uh, met... Uh, als je kijkt naar uh, hoe er getekend wordt... hoe uh, de prachtige zwarte lijnen en de ingekleurde vlakken gebruikt worden. Uh, vergelijkt het met kunst en uh, uh, vergelijkt het ook met Mondriaan. Ik schrijpt terug op Mondriaan. Ja, ja, ja hij ziet uh, Mondriaan erin, hij ziet uh, Moench erin... hij ziet er zelfs Bellini in. Dus uh, hij ziet dat echt als een, als een kunstwerk, ja. Absoluut. Er is ook een plek uh, ingeruild voor Scandinavisch design. Ja, ja. De Billy, de roemedig boekenkast van IKEA. Niet ja. iedereen zal denken van hé, hey, dat, dat hoort nou bij de Europese cultuur, maar toch is het zo. Nou, het staat voor als voorbeeld, heeft Pieter het aangehaald voor uh, Scandinavisch design. Mm, ja. Ja, en er is veel meer over te zeggen. Um, maar ik vind het bijvoorbeeld ook ontzettend grappig. En ik weet niet dat ze de vormgever van het boek gedaan hebben. Maar daar staat gewoon een. Um, een gebruiksaanwijzing ja. voor hoe zet je een Billy in elkaar. Ja. Nou, die Billy dan heb je alleen maar een schroevendraaier nodig... en meer niet, geloof ik. Dat is en dan ontbreken er altijd twee schroeven. En de, ja. Dat is ook de gouden wet. Ja. Maar hij heeft het ook... Uh, Pieter, die, uh, die leidt, geloof ik, in dat, uh, dat lemma... over um, een... Um, een Stuk wat uh, Kester Frederiksen ooit geschreven heeft in een NOC, namelijk uh, daar in de catalogus van, uh, van de IKEA staat uh, uh, hoe, ja. de, hoe uh, de Billy wordt omschreven en dat is gewoon zuivere poëzie. Uh, ja. hè? Je hebt het waarschijnlijk gelezen, ik ga het niet in het Zweeds voorlezen. Het staat er in het Zweeds. Het staat er in het Zweeds, precies. Maar, maar uh, Kester Frederiksen heeft het wel vertaald, hebben eerst geloof ik ook wel Maar dan Zweed. rijdt het niet meer? Nee, maar toch, toch poëtisch. Ja. Hmm. Yeah. Heel erg grappig, ja. Maar het staat voor het, het Scandinavisch design, natuurlijk. Want uh, ja, wat ik heel erg grappig vind wat Pieter schrijft, is uh, dat IKEA staat eigenlijk van, voor een, een, een prettig uh, totalitair systeem. Een welwillende dictatuur die consumenten aan zich bindt met klantkaarten, studentenkamers en 1-euro-ontbijtjes. Ja. ja. Wie heeft niet iets van. Nou ja, er wordt geloof ik altijd op een rubriek in de krant. Wat heb u van de Ikea? En de eentje ja. zegt van niks. En ander, dat vind ik ja. altijd wel grappig. De ene zegt besmukt of vondwaardig niks. En ander zegt alles staat vol. Ja. He? Nou, ja. Ik heb het hier: het gedicht van. van Frederiks heeft het vrij vertaald. Van boeken word je wijs. Kijk maar wat wij hebben geleerd. In een boekenkast zet je boeken. Ja, ja, ja. Oké. En wat ik ook nog wil zeggen over... Nou, de Billy staat dan voor dat ze kan zijn. Maar uh, ook heel bekend is natuurlijk de vaas van Alvar Aalto. Uh, en het grappig, ik weet niet of jullie, of jullie dat voor je zien. Die, ja. die vaas heet... Die, he? die uitstulping. Dus, ja, het ja? is dus, uh, Savoy of Savoy Vaas. En heel toevallig zag ik eergisteren in een winkeltje in Haarlem die vaas staan... Uh, en ik wist eigenlijk helemaal niet dat dat de vaas was van, uh, van Alfa Aalto... totdat ik even gisteren het boek voor het eerst in mijn hand had... Dacht, hey, dat is die vaas die ik tegenkwam. Ja. Ja. En dat zo, soort dus, momenten dat ja. heb je dus de hele, de hele tijd. Ja. Maar goed, we zeiden al wat zo leuk is, of even onder andere... dat je die hoge en lage cultuur ja. moeiteloos met elkaar ja. verbindt. Ja. Uh, ja, is dat, moet dat onderscheid ook weg dan... Nou, Pieter is van mening, geeft nooit uh, uh, is nooit een voorstander geweest van de uh, high culture en uh, niet de low culture. Heeft dat uh, uh, bijvoorbeeld in zijn boek van lezen cetera, heeft hij ook uh, um, boeken besproken die het deden. Ja. Vanuit de wereldliteratuur natuurlijk ook uh, heeft hij een, uh, een extra uh, keuze gemaakt, wel van Nederlandse boeken. Maar heel toevallig staat uh, op een linkerbladzijde ergens de boeken van Giphart. En uh, rechts op de zijde staan de boek van Goethe genoemd. Staat Goethe genoemd? Nou, dat zou je misschien kunnen zeggen. Ik hoop niet dat ik daarmee Gippard beledig. Maar ik nou, had toch wel spreken van dat Goethe iets meer high culture is dan Gippard. Ja, Onder recessenten dus, is, is er nog wel eens een richtingestrijd in deze. <lacht> ja, maar daar hoef ik me niet in te mengen. Ik <lacht> weet ik een dan niet Hou we zo. <lacht> en, en, en wat ik me ook nou afvroeg of, of, of Pieter Troost aan het boek ontleent. Bijvoorbeeld uh, passages van klassieke filosofen. Hun ideeën over verval, uh, ouderdom... Uh, Levenseinde enzovoort. Ja. Of is dat een uh, pijnlijke vraag? Nee, er is... Socrates hè, was degene die uh, de gifbeker dronk. Ja. En uh, dat deed hij eigenlijk uh, zonder uh, enige moeite. Hij accepteerde dat. En uh, uh, zoals Pieter nu staat in het van zijn ziekte... is dat hij het uh, geaccepteerd heeft... Heel veel mensen vinden dat uh, ongelooflijk om dat uh, te horen. Ze doen daar ook heel erg soms uh, nou, niet denigreënd wil ik zeggen, maar je het niet. Dat je zegt van ik heb mijn ziekte geaccepteerd. Het is botte pech. Want we zijn natuurlijk wel heel veel mensen tegengekomen die zeggen van wat hoe oneerlijk! en het is onrechtvaardig. En dan denk ik, wat is nou oneerlijk en onrechtvaardig? Van dat zijn menselijke handelingen, het zijn menselijke eigenschappen. En niemand heeft Pieter dit gewenst of aangedaan. Dit is dus, wij beschouwen het, en Pieter zeker, als botte pech. Ja. Gelukkig is uh, dit boek uh, er nog uh, gekomen. Dank ja. je wel, uh, Pieter. Ja. En er is een, een, een symposium morgen, Made ja. in Europe. Hè? Ja. En uh, in Paradiso is dat in uh, Amsterdam. Ja. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen... gaat daar het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Ja. Wat gaat er verder nog, nog gebeuren? Um, er zullen inleidingen zijn. Op de eerste plaats zal Pieter... Uh, uh, het woord voeren via onze dochter, Jit. Dus uh, het boek uh, wordt aan, van Jet, door Jit aan Jit gegeven. Jet, ja. uh, er zijn uh, lezingen van uh, C. Snotenboom. Uh, Robert Dijkgraaf komt. Maria Barnas. Um, um, Bas Heiner komt en dan vindt er de, eh, daarna ook een discussie plaats... over waarschijnlijk hè, de toekomst misschien wel van Europa... en het belang van eh, de kunst en cultuur. Ik en mis misschien... als Smit eigenlijk nog. Ja, nou, de culture zal misschien ook wel komen, ja. wie weet. Hè? Peter, je bent uitgenodigd. Oh, dankjewel. Ja, daar kon je op wachten. Oké. Okay. Uh, nou. okay. Goed. Nee, de radio mag ook komen. Goed, dankjewel. Maar, ja, dankjewel. Ja. Het, het wordt gepresenteerd door Arjen Lubach. Zo he? nou, Arje zit er toch Lubach. weer een mooie lijn ja. in. Uh, Klaartje Steins, dankjewel. Uh, in het bijzijn van haar man Pieter Steins. Ja, je kan er nog uren over praten, want het boek is, is heel vol. Uh, echt heel erg de moeite waard. Made in Europe, de kunst die ons continent bindt. Het is een uitgave van Nieuw Amsterdam. Een magistraal optreden. Het kon ook haast niet anders. Zo omschreven muziek, muziekrescent de officiële start van de reunie tournee van Daryl en De terugkeer van de inso sensationele gitaarband, die heeft dus behoorlijk wat losgemaakt. Tien jaar geleden stopte de band abrupt hun fans hevig teleurgesteld achterlatend. De bandleden konden gewoon niet langer met elkaar door één deur en gingen elk hun eigen weg. Groot was dan ook de vreugde toen de band vorig jaar aankondigde een cd-verzamelbox te willen uitbrengen en nog één keer samen op tournee te willen gaan. En afgelopen woensdag begon dat dus. Bij ons in de studio zanger, gitarist en zonger. Jelle Poudersma, en gitarist en zanger. en songwriter Anne Soldaat. Heren, welkom. Goedemorgen, Goedemorgen. Johan. Eh, hadden jullie verwacht dat die terugkeer van jullie zoveel los zou maken? Nee, ik niet, nee. Maar, nee, maar, uh, maar Anne wel. <laughs> Waarom Anne wel dan? Weet ik niet. <laughs> Nee, omdat je, omdat uh, jullie het gewoon graag niet met elkaar eens zijn, denk ik. Uh, dat is wel weer een goede. Ja. <laughs> nou, wij zijn het altijd met elkaar eens, nou. toch? Bijna <küm> ja. ja, altijd. Maar goed, terugkomend op je vraag. Het is wel een gok. We, je, voor hetzelfde geld ja. zeggen, zeggen ze van... Uh, Oké, okay, dat was leuk, maar vroeger was het beter. En weg met die oude mannen. Ja. Maar het tegendeel bleek het ja. geval gelukkig. Dus. En, en, en er blijkt zoiets van... Niet alleen dat die jongens er zijn, maar de, um, de, ja, er is weer hoop. Zoiets klinkt er. Hoop op wat? Ja. Nou ja, op, op dat hij doorgaat. Nee, goed. Uh, ja. Blijven hopen. Ja, maar <laughs> ja? maar Hoop, staat, Ik mag heb mogen. hier bijvoorbeeld een recensie. stond in de Volkskant. Um, daar stond hij te glunderen. Ik denk dat het over... Uh, gaat over Jelle. Gaat over Jelle, paus. Maar 48 <laughs> jaar oud. Maar jongensachtiger <laughs> en energieker dan in 2004. Ja, dat klopt. Beter zingend bovendien. Vooral met veel meer vastberadenheid om het goed te doen. Ja. Ja, het is wat ik doe. Het is, uh, het is mijn beroep. Hè? Het is, uh, ik vind het hartstikke leuk om te doen. Nee. Maar goed, het, jullie zijn dus op een gegeven moment aan elkaar gegaan... omdat het, nou, het liep niet meer zo lekker. Waar nee, hadden jullie was nou op? ruzie over? Nou, er was de, het, ja, ruzie. Het, het was gewoon op. Gewoon. Het was gewoon Je klaar. kon die kop niet meer zien. Af, ja, en Toen hadden we ook al 15 jaar erop zitten Precies. samen. Hè? Ja. Dus, uh... ja. Gewoon uitgekeken. Klaar. Over. Ja, maar... maar niet uh, van wat een eikel. Nee. Nee. nee. Nee, beslist niet. Je kwam elkaar nee. nog wel eens tegen? We, elkaar, we zochten elkaar niet echt op. We kwamen elkaar wel eens tegen en dan was het ook wel gewoon... Uh... Hoi. <lacht> Hoi, hoe is het thuis? Maar hoe, hoe, hoe komt het dan weer bij elkaar? Nou, De aanleiding was natuurlijk die, die, die de verzamelbox die nu verschenen is. En dat, dat was het, de reden om ook even bij elkaar te gaan zitten. Van gaan we, gaan we dit met live optredens ondersteunen of niet? En zodoende. En toen? Meteen iedereen voor? Ja, dat leek een goed idee, ja. mm. En toen gingen we weer bij elkaar zitten en... Toen hebben we thuis gegeten en daarna zijn we gaan repeteren. En, uh, het ja. staat als een huis. Maar de ja. eerste keer in, weer in het repetitiehok is wel... Weet je wel, dat, dat, is, dat is een heel raar moment. Ja. Eh. Maar niet raar in de verkeerde zin. Net maar... alsof je twintig jaar teruggeworpen wordt. Maar is het, de muziek wel veranderd? Behalve dan nee. dat ze in, be, niet... Als, als we de recensenten moeten nou ja, geloven. Dan doen we het beter. We het beter dan vroeger in, maar, in ieder ja. geval. Maar zou dat ook niet ja. voortkomen uit een enorme heimwee van die recensenten? Ja, en, er zit wel een nostalgisch tintje aan, denk ik, voor heel veel mensen. Ja. Maar uh, kijk, wij zijn natuurlijk tien jaar verder en het is fijn om dan te lezen dat we beter zijn geworden. Vakmanschap. Ja precies, dat is, uh, we maken vooruitgang, dat is mooi. Ja. En, en dan komt, maar dat is waarschijnlijk, uh, er zijn nu zes optredens gepland geloof ik hè? Ja, en ik mag meteen uh, aan toevoegen ja. dat er voor twee optredens nog kaartjes zijn. En wel in, <lacht> in de Oosterpoort Groningen en de F in Eindhoven. Oké, okay. want, want de ik... rest is stampie uitverkocht ja. hè? ja. En dat is niet altijd zo geweest, begreep ik. Nee, dat, is ook heel, dat voelt ook natuurlijk heel goed. Het is een soort, uh, ja, loon naar werken bijna. Na al die jaren. misschien. En, en, wel, en dan... Ja, gooit er een bijbel... Uh... Dat is dan loon naar werk. Dat is heel Bijbels gedacht. Ja, ik, ik kom ook uit een Bijbels gezin. Dus, <laughs> ja, uh, dat, vandaan... dat gaat er nooit uit. Uh. Nee, dat zei er niet uit. En gaat er dan nog een, of, of heb je daar geen idee van een, een beslissing genomen worden uh, van misschien gaan we dit wel vaker doen. Of we gaan nog eens even lekker door. Of is het eigenlijk, iedereen gaat zijn eigen weg en heeft al verplichtingen voor wat hierna gaat gebeuren. Nou, je vraagt het nu, maar we hebben het daar nog niet heel concreet over gehad. Nee. Want Anne Soldaat, jij speelt bij Tim Knol onder andere. En ook wel in je eentje. Ja. En, en, en uh, jij? Ik maak mijn eigen platen ook. Oké, okay. dus gewoon echt... Uh, ja. Ja. Um, jullie hebben ook in de tijd in het buitenland furoren gemaakt. Jullie tweede album werd uitgebracht door het Britse Hut Records. Hoe kwamen jullie daar destijds terecht? Ja, Ouderwets, een cassettebandje opsturen. Echt waar? Ja. Uh, yeah. En uh, drie weken later uh, een briefje terugkrijgen. Dat is op een gegeven moment ook weer gestopt, begreep ik? Hebben jullie die ambities ja. nu opnieuw of niet? Nou ja, het is een heel andere tijd, hè? Ik ben hartstikke dankbaar en blij dat ik nog steeds muziek kan maken. Mm -hmm. en, uh... Nou, hebben, je bedoelt in die, in die tijd kreeg je echt een zak met geld. En ja. van, jongens, ga lekker spelen. En je ja. krijgt een hotel hier en we rijden met een taxi daar naartoe. Maar die, dat die tijd is die die tijd wel tijd is voorbij, Gray, ja. Bij, ja. ja. Euh, de, de, de hebben jullie al zitten luisteren hoe het zelf klonk? Zijn er al opnames gemaakt of niet? Ja, we hebben laatst bij de radio gespeeld. Ach, ja? bij radio 3, was het gisteren? Ja, dat klinkt net alsof ik het heel druk heb, maar dat valt reuze mee hoor. Ja. Uh, maar. Uh, uh, dat heb ik teruggehoord. Want, want er is natuurlijk in die tijd uh, best wel het een en ander gebeurd qua productiemogelijkheden met muziek. Je ja, zou maar dat, waar we je... het nu over hebben, was, was een live registratie. Ja, ja nee, dat is wel iets anders dan. Nee, dat begrijp ik. Ja. Maar dan wordt het misschien toch wel uh, uh, uh, lekker om te kijken of je nog opnames kan maken of niet. Of is er geen, ook helemaal geen plan om een nieuw materiaal te gebruiken? Nee, we hebben het er niet over gehad. Hè? Jullie nee. spelen dus nummers we, allemaal... we spelen het voor in. Het is een soort uh, staalkaart van, van, uh, van, wat is het, 15 jaar Daryl ja. Dus, uh, ja. En daar zit, er geen, daar zit geen nieuw werk bij. Dus. Maar of dat gebeurt, ik weet niet. We zien wel. We gaan eerst eens dus, uh, de advocaten bij elkaar zetten dan. <lacht> dat zou leuk zijn. <lacht> dan kan je zelf blij hoor. Ja, ik kan ook zelf wegblijven. <lacht> <Ja. lacht> wat gaan jullie voor ons spelen? We gaan Mannen? een nummer spelen van de plaat Daryl M. Weeps uh -huh. En dat nummer heet Summer Days. Dat, dat, dat wordt een beetje aangegeven door recensenten als jullie hoogtepunt inderdaad. Die cd, hè? Ja, Daryl voor de M. hardcore Daryl M. fan is dat, het, is dat de bijbel, zeg maar. Oké. Okay. Nou, luisteraars kunnen een stukje meekrijgen. Akoestisch en wederom op de radio... De spullen gaan... Er zijn twee gitaren staan er klaar. Het jas er gaat uit. En twee stemmen. En twee prachtige stemmen. Oké. Okay. The sky and the sea, girl, my burning desire. I'm trying to leave this town for such a long time. Since you were gone. The boats in the harbor, stars in the night been longing for the beach for such a long time long time gone and the music's over still the drums are playing this is a place I'd like to settle down where the wind meets its merry over by the shoreline all day This should be my world, my only one. Been trying to leave this town for such a long time, long time gone. And the music's over, still the drums are playing loud. I'm Morning rain will hit you in the mind Still I feel cool my senses time and time again over Still the drums are playing loud I believe Morning rain will hit you in the mind Still I feel cool my senses time and time again I believe voor de radio niet heeft kunnen zien, is dat de heren onder het spelen... elkaar toch af en toe eens even heel diep in de ogen keken. Klopt, hè? Is leuk. Leuk. Uh, leuk, hè? Het klonk uh, geweldig. De Oosterpoort laat weten dat het nu uitverkocht is. <lacht> Ik loop maar <al> wat, hoor. <lacht> nee, echt, heel hartelijk dank. Ja, wij hebben genoten. Daryl en Anne Soldatus en Jelle Paulusma. terugkeer met de band Daryl. En. Na tien jaar spelen ze weer samen op de Nederlandse poppodia. U hoorde hem net al. Onno Blom, kom er maar in met die hele stapel boeken. <lacht> Blijf je nou bezig. Ja, nee, het is fantastisch, man. Djoe, ik ben gewoon nog helemaal stil van die geweldige muziek. Ja, Mooi, hè, Sjoe? Inderdaad, hoort, prachtig. fantastisch. Ja. Dankjewel, uh, ja, mannen, ze gaan even langzaam uh, de deur uit. Uh, Zwaaien ze uit, ja. een, een vers stapeltje boeken. En ik had net zo goed uh, twee of drie andere stapels boeken kunnen bespreken vandaag. Want de boekenweek zo? komt er Ja, Er is ja, dus een nieuwe Voskuil. Er uh, is dus een biografie van Boerhaven. De nieuwe Midas Dekkers is uit. Er zijn allemaal uh, boeken die ik net zo graag uh, had willen bespreken vandaag. Dus uh, het, is, het is een weelde. Okay. Uh, waar ik mee beginnen wil om iets over te zeggen... is over de um, uh, thriller... Vier van Arjen Lubach, die vorig jaar is verschenen. Waarom doe ik dat? Omdat uh, uh, Arjen afgelopen winter heeft besloten... om de plot van zijn spannende boek... want dat is het met name. Dit is een boek anders dan zijn vorige boeken... die zich helemaal richt... Uh, op de plot. Dat is ook een beetje een uitgebeende stijl. Uh, da Vinci-coat-achtig. Van de ene cliffhanger naar de volgende. En daar was iedereen eigenlijk heel erg over te spreken. Het is, is geprezen. Het is genomineerd geweest voor de, voor de Gouden Strop. Uh, zeg reden. nog even waar het over gaat. Ja, dat is een beetje een lastig puntje. Precies. Ja. Daarom, uh, daarom twijfelde ik ook wel of ik in jouw aanwezigheid... Nou, over dit soort dingen was, moest te was, spreken. Het was, het was, je hoeft het ook niet te zeggen. Het was ook alleen leuk. Le ja, je, je bent weer een beetje met het verkeerde been vanochtend. Oké. Okay. <laughs> um, het is moeilijk om er iets over te zeggen, dames en heren luisteraars. Want uh, als ik iets daarover zeg, dan, dan ver, verpest ik de plot. Ja. Uh, maar zelf heb ik het boek vorig jaar gelezen met veel plezier. En ik kan wel zeggen dat die plot aan het einde eigenlijk alles oplost. Hè? De heldin die zorgt ervoor dat alles tot een goed einde komt. Uh, en in de nieuwe versie van de plot is dat ook wel min of meer zo. Maar blijft er toch uh, de mogelijkheid bestaan dat wat de lezer leest... Oh, he, dus dat je, dat je zou kunnen afvragen of het nou wel helemaal klopt wat je hebt gelezen. Vind je dit een beter eind? Uh, nee, ik vind het een ander eind. Het is allebei eigenlijk goed, maar het is anders. Het, het, is, het geeft eigenlijk voeding aan de uh, kleine discussie die vorig jaar over dat boek is ontstaan... of of we nu te maken hebben, omdat Arjen nu eenmaal een literaire auteur is... Van, van echte literaire romans uh, met de parodie van een spannend boek of een echt spannend boek. En vorig jaar was ik echt ervan overtuigd... Dat, dat Arjen gewoon uit puur plezier... een echt spannend boek heeft geschreven. En nu kruipt er toch weer iets in... waarvan ik denk, ja... Het is een soort extra knipoog. Dus voor mensen die uh, hebben genoten van het boek vorig jaar, kan ik ze aanraden om, een, om en een nieuwe het te lezen. En heet het nog wel vier, of heet, uh, het heet, het... heet het nu opeens vijf? Het heet, het heet vier. Dat kan ook niet anders. En ik ga ook niet zeggen waar dat op slaat. Nee. Ik heb geen idee. Uh. Ik, ik, nou, doe, ik zeg niks. Want, ik, okay. uh, nee, want ik, ik krijg slaap. Heel graag. Mensen niet. moeten het gewoon nog met plezier kunnen lezen zonder dat ze weten wat dat ja. is. Ja, nee, maar okay. het, is, het is een bijzonder verschijnsel. Ook vooral het verschijnsel vond ik aardig. Er zijn natuurlijk wel auteurs die dat ook hebben gedaan. Voor, hoor, dit. Ja, het komt vaker voor, niet zo heel vaak en zeker niet zo snel op deze manier. Maar bijvoorbeeld iemand die dat gedaan heeft is Jan Wolkers. Die heeft namelijk uh, zijn debuutroman, kort Amerikaans, verschenen in het uh, begin van de jaren 60, Eind jaren 70 toen er een verfilming aankwam, helemaal herschreven. Extra hoofdstuk ook de stijl helemaal veranderd. Hij heeft in een, in een interview vlak na het verschijnen van het boek... wel eens gekscherend gezegd over de held van dat boek. Kort Amerikaans. Ja, die jongen die Erik van Poelgeest... die had wat mij betreft op de eerste bladzijde al doodgeschoten mogen worden. Wat dus in de laatste zin <lacht> gebeurt. Uh, hij was er ontevreden mee. Uh, en dan heeft hij dat, heeft dat helemaal op zijn kop gezet. En dat is voor mij natuurlijk een leuk brugje naar het volgende boek. Want ik moet nog een stapeltje. Uh -huh. um, dat is namelijk het dagboek 1971. Wat van hem is uitgegeven. Walker's heeft tussen het eind van de jaren 60, er is er ongeveer in 67 mee begonnen... tot het begin van de jaren 80, toen hij op Texel is gaan wonen... Uh, en een tweeling kreeg en daar, uh, daarna boterhammen moest sweren, smeren... en dus niet meer aan zijn dagboek kon schrijven... toen hij ermee mee gestopt. Maar in die tussenliggende tijd heeft hij voor zichzelf, met name voor zichzelf... en Carina Walkers die het voorwoord bij dit dagboek heeft geschreven... die bevestigt dat ook... Um, Opgeschreven wat hem de dag tevoren is overkomen, omdat zijn leven enorm vol werd. Aan het eind van de jaren zestig was hij echt, ja, ik zou zeggen wereldberoemd in Noord- en Zuid-Holland. Hm. Um, en um, ja, dat, dat ontging hem veel. Dus hij heeft dat dagboek echt gebruikt als geheugensteuntje. Maar na dat hij op die manier aan was begonnen... is het ook meer en meer een plek geworden... waar hij allerlei hele vrolijke verhalen en anekdotes uh, te vertellen heeft. En in het dagboek 1971 is dat, uh, is dat ook het geval. Uh, voor wie de wereld van Wolkers een beetje kent... er komt ontzettend veel... Uh, seks in voor, heel veel natuur. Ook ongelooflijk veel lekker eten. Zo'n dagboek zou wel de Hoorn des Overvloeds genoemd kunnen worden. En ook hele grappige verwijzingen naar die, naar die beroemdheid van hem. Uh, het is misschien leuk om een heel klein stukje voor te lezen, want daar heb ik eigenlijk geen tijd voor. Maar dat doe ik dan toch. Donderdag 8 april 1971 komt Jan Wolkers terug van overleg met Jan Vermeulen, zijn beste vriend en vormgever. die alle boeken bij Meulen heeft vormgegeven. Dat ze samen aan een boek werkten en dan rijdt hij daarna in zijn uh, prachtige Citroën DS. Uh, wordt ook nog behandeld in Made in Europe ja. van Pieter Stijn. Staat ja. zelfs op de cover. Uh, keihard terug over de snelweg. En dan staat er... Als we weer op de grote weg rijden... en ik bij een snelheidsbeperking te hard rijd... komt een Porsche van de Rijkspolitie naast me rijden... waarvan een van de jongens een microfoontje aan zijn mond brengt... en onder het voorbijrijden zegt... op een aardige manier... Ook de heer Wolkers moet 70 kilometer rijden. Geweldig. Oh, grappig. Goed, een uh, uh, dagboek van een bestseller-auteur. Uh, wat ook een dagboek is, of in ieder geval het uh, verslag uh, van een waargebeurd verhaal... wat een, een kleine bestseller was, maar dan in het midden van de 19e eeuw... is het boek Twaalf jaar slaaf van Solomon Northup. En uh, dat is een Amerikaan, een zwarte Amerikaanse uh, man die uh, ontvoerd is... Die was, het was gewoon, hij was een vrij man. Dat moet ik er vanaf van het begin bij zeggen. Een um, begenadigde man. Een violist. Hij kan ook goed schrijven. Dat blijkt uit dit uh, uh, dagboek. Wat onlangs uh, uh, vertaald is. Um, is ontvoerd... En na zijn ontvoering verkocht als slaaf en heeft dus twaalf jaar lang vastgezeten... onder de meest verschrikkelijke omstandigheden op plantages uh, in het zuiden. En um, waarom besteed ik nu aandacht aan dit boek? Dat is omdat uh, de verfilming van dat boek door Steve McQueen nu in de bioscoop draait. En ik ben daar donderdagavond ook naartoe geweest... Kans hebben ze voor nos, Oscar. Hè? Ja, en terecht. Het is ja? een, een geweldige Had Heb je de film gezien al? Nou, ik heb hem dus ja? donderdagavond. ben oh, ik hem speciaal okay. gaan kijken. Uh, uh, het is een hele lange, prachtige, rustige, even betoverende als gruwelijke film. Het is, ja, het, is, het, is bij, het is wel alsof je zelf ook heel lang in gevangenschap wordt opgesloten. Want pas helemaal aan het eind komt de verlossing. Kijk, deze man had dit, dit verhaal nooit uh, op schrift kunnen stellen... als hij het niet had overleefd. Want die kans dat hij het niet had overleefd was vele malen groter. Dat hij niet uit gevangenschap had gekomen. Stugger, hij mocht ook niet eens laten merken dat hij kon schrijven. Dat is het in het verhaal. Dat, is natuurlijk, dat geeft spanning aan dat verhaal. Bij alles is het natuurlijk ook heel erg geschikt om te verfilmen. Het is grappig om te vertellen misschien. Steve McQueen is getrouwd met Bianca Stichter. Historica, schrijft voor de NRC... Uh, hele goede schrijfster overigens. Uh, en die heeft dat, dit, dit boek gevonden en aan haar man gegeven... die al bezig was met het idee... ik wil het verhaal van een slaaf vertellen. Ja. En dit, dit, dit leest inderdaad als een pasklaar script... wat ze ook bijna één op één zou hebben kunnen verfilmen. En dat is, ja, dat, dat is heel mooi gedaan, maar het is ook afschuwelijk En McQueen in de film, die wrijft het ons ook in. Hoor. Die, ja, die, die, die vergelijkt met slavernij die, met de holocaust... en daar is dan ook ja, weer het een en ander op af te dingen. Daar is wel wat over... Ja, ik, En ook dan dit boek met het dagboek van Anne Frank. Ik snap dat. Hè, op een bepaalde politieke manier zou je dat kunnen doen. Maar het is natuurlijk ook een heel erg ander boek. Hè, uh, het loopt goed af, om te beginnen. Het is, en deze uh, slaaf uh, kijkt ook niet werkeloos toe en machteloos. Anne Frank zit te wachten... Tot het ophoudt. Uh, en dat is in dit geval helemaal anders. En die twee situaties, ja, ik weet ook niet wat je er precies bij wint. Maar laten we zeggen dat het allebei uh, ongelooflijk uh, gruwelijk is. Het is ook is. geen wedstrijd, natuurlijk. In nee, in, nee, het is geen hiërarchie nee. van leed. Nee. Hoe, hoe verhoudt het de boek zich tot de film eigenlijk? Um, het, het boek is echt uh, historischer. Geeft, uh, je, me, je proeft ook de 19e eeuw, uh, een beetje de statigheid uh, ervan. Ik, ik, mij bevalt uh, dat zeer. En verder hebben ze het volgens mij behoorlijk uh, dicht, eh, dicht op de huid uh, gedaan. Uh, natuurlijk is het beeld heel iets anders. Dus in het beeld heeft McQueen allerlei uh, dingen gebruikt... om het effect van, uh, van wat hij wilde vertellen uh, te versterken... Maar het verhaal zelf is overeind gebleven. En is, is ook als, als boek heel erg aan te bevelen. Ja, je, je zei net, het is in een paar dagen vertaald. Ja, een paar, weken, nou, een paar ja. weken. Volgens mij is het zo dat Bianca Stichter, dus de, haar uitgeverij... Uh, Atlas Contact heeft getipt: van jongens, de, de, de, de film, film komt is, eraan, Ja, de, de film is gebaseerd op dit boek, en dat was toen uh, een bestseller. Het is verdwenen eigenlijk, uh, ja, het is de, er zijn geloof ik, 30.000 exemplaren van verkocht destijds. En die man heeft ook een belangrijke rol gespeeld nog uh, in, de, in de strijd voor uh, heeft tegen de slavernij. precies. Ja, gedaan, dat, hè? dat is echt wel een held. Maar daarna is dat boek eigenlijk uit zicht verdwenen. En speelde alleen nog maar een rol in, in, in intellectuele kring. En nu, dit is natuurlijk de kans om dat naar voren te schrijven. En ik vind dat dat boek dat verdient. Oké. Okay. Um, Next, uh, ja, uh, boekenweek, zoals gezegd. Ja, uh, dat dus ik heb, ja, dat boeken... moet je wel even doen, het boekenweekgeschenk. Ja, uh, waar, waar zal ik mee beginnen? Ja, met, daar nu mee, met die, ja. dat, dit is het boekenweek-essay. Er zijn altijd twee dingen bij de boekenwekers een essay. En dat gaat dan uh, over het thema en de thema's reizen, ditmaal. En dus hebben ze Jelle brand -Kors, die is gevraagd uh, om iets daarover te zeggen voor de hand liggende reden. Uh, Jelle reist de wereld over, maakt daar prachtige documentaires... en heeft ook een aantal uh, boeken op zijn naam staan... Waar die daar, uh, waarin hij daarvan verslag doet. Uh, en dit is eigenlijk een, een, ja, meer een ironisch antwoord op de vraag van de CPMB... wil je een mooi reisverslag indienen? Want wat heeft hij gedaan? Hij, heeft, uh, hij, hij, hij geeft in het Arktisch dagboek, zoals de titel luidt... een verslag van een gruwelijke reis op een cruise ship door de Barentszee. Je moet weten dat Jellebrand Brandt Korstjes op de tv... heel gemakkelijk uh, en sociabel overkomt. Maar dat is hij eigenlijk niet zo heel erg. Het is eigenlijk een schuchtere jongen die heel graag alleen is. En wat heeft hij nou tot zijn grote stommiteit gedaan? Hij had toe toegezegd om een aantal lezingen te houden op een cruise. Nou is een cruise al... Natuurlijk een, een varende gevangenis. Maar als daarop ook nog 500 vervelende, zeurende bejaarden zitten... die achteroverleunen als jij je verhaaltje moet houden... dan wordt het allemaal echt heel erg bar en benauwd. Dus hij verschuilt zich meer en wat meer hoop je in dat zijn ik je niet ja, Precies, Hij verschuilt zich meer en meer in zijn hut... en schrijft dan aan zijn lief dagboek... wat nog zijn enige houvast eigenlijk in het bestaan is... tussen ja. al die knorrende bejaarden. Ja, het, is, het, is echt, het is echt hilarisch, hilarisch. om te leven op te lezen. En hij, um, hij beschrijft dus dat hij eigenlijk nooit heimwee heeft. Hij is altijd op reis. Maar aan het eind van deze verschrikkelijke cruise. Ja. wil hij heel graag terug naar huis. Dus ja, het is, uh, je leest het in. Uh... En een uurtje uit. Krijg je dat ook cadeau of niet? Dat, ja, krijg je. Ik weet niet. Nee, deze niet. Dit is, een, dit is voor een paar euro. Kijk, Pieter die 52, weet dat meteen. Ik, ja, hè, is voor een heel klein bedrag dan, ja. uh, nou, dat te verkrijgen. Kunnen, uh, dat, dat, dat, dat kan jij betalen. Ja. Echt waar? Ja, echt. Dat beloofd is beloofd. Maar ga ja, straks. Wat je wel gratis krijgt bij aankoop van. Anders geef ik je het wel. Hè? Echt waar? Ja, ja, ja. Okay. zo ben ik dan ook alweer wat je wel gratis krijgt bij aankoop van een bepaald bedrag aan boeken... dat is het Boekenweekgeschenk. En dat is dit jaar geschreven door Tommy Wieringa. Uh, in de NRC las ik gisteren of eergisteren... daar wil ik van afwezen dat Tommy Wieringa... de belangrijkste auteur van Nederland is. Dat heeft men kennelijk nou, dat vastgesteld. Het was zo'n lijst gemaakt. Hè? Er is ja. een lijst gemaakt ja. op basis van prijzen, ja. uh, oplagen... Uh, invloed, invloedrijke stukken, ook vertalingen. En als je dat allemaal bij elkaar optelt... en je maakt een bepaalde verdeelsleutel... Uh, dan, dan komt het erop uit dat Wieringa uh, de belangrijkste auteur van dit moment is. Nou, et, ik zou ik, ik dat Zal die fijn mee... vinden. Ik denk horen. dat hij dat fijn vindt. Ja. En ik zou, als ik hem was, daar ook volheid van genieten. En ik zeg er nog, ik denk dat Wieringa ook vindt van wel. Ja, nou dan misschien. Maar het is ook niet helemaal onwaar. Ik, in ieder geval vind ik. ik ja, literatuur is gewoon geen competitie. maar het is leuk om aan dat spelletje af en toe mee te doen. Uh, is hij een ongelooflijk goede auteur. Hè? Met, met, met Joe Speedboot, Pieter Steins in de... En ik was daarbij, ik werkte toen bij de Bezige Bij... en uh, van dat boek van Joe Speedboot... was door de boekhandelaren destijds bijna niets ingekocht. Tommy Wieringer had zes boeken op zijn naam staan... En, en die verkocht dus eigenlijk steeds minder goed... en niemand in de boekhandel zat op dat boek te wachten. Toen kwam zijn grote nieuwe boek, Joe Speedboot... en dat werd bijna niet oh. afgenomen door die boekhandelaren. En toen hebben een aantal vrienden van hem boekhandels gebeld. Van, wat is dat? Waar is dat boek? Wat is dat? En toen gingen ze dat bestellen. En op dat moment, en daar was ik bij, heeft, heeft Pieter Steins een recensie in NRC geschreven. Laaiend enthousiast. En toen hoorden we in de hal van de bezigbij Bij een oerwoud gil. Dat was nou Tommy Wieringa die dat stuk heeft, heeft gelezen. En die juichend de trap kwam oprennen. En dat was echt het begin van een zegentocht. Nou, naar de nummer één plek in de, in de vaderlandse literatuur. Oké. Okay. Um, ja, Je los weet het wel van spannend status, te maken, zeg. Los van status is dit, is dit boekwerk ongelooflijk goed. Het is gewoon echt top geschreven. Geweldig goed geschreven. Het begint heerlijk. Er staat op, op, op omslag staat een kers, een geplukte kers. Want waar gaat dit namelijk over? Uh, dit gaat over de verhouding tussen een oudere man en een jonge vrouw. Uh, ja, dat is, ik, ik zei in de inleiding even... dat is iets wat wij allemaal wel willen. In, in zekere zin verkeer ik ook in die situatie, mijn vriendin. Dus is ook een stuk jonger, maar nu ik dit boek eenmaal gelezen heb... weet ik niet of dat een voordeel is. Want het gaat toch onvermijdelijk natuurlijk naar de afgrond. Hè. Het begin van dit boek is, dat heeft weer, heeft ooit een column geschreven... waarin die een jonge vrouw en een oude man die samen hun tanden staan te poetsen... voor de spiegel beschrijft. En dan blijft er... Dat is het begin er, geweest, hè? Dus dan is ja. Wat, ja, dan is dus wat... Aanvankelijk voor een man een overwinning is, zo'n goddelijke jongen, zo'n kers die je geplukt hebt. Dat wordt daarna natuurlijk een groot probleem. Want ja, je blijft er altijd bij achter. En die pijn, die, die, die, die schrijnende pijn van de verhouding die op de klippen loopt, en met een jonge vrouw die natuurlijk een kind wil en die nieuwe eisen stelt, aan dat bestaan, daaraan gaat uh, de mannelijke held van dit boekenweek geschenkt ten, ten onder. En dat is. Ongelooflijk goed, schrijnend en vervelend. Zeker voor iemand in mijn situatie, die precies <lacht> zo oud is als die man. We komen je redden, uh, je belt maar. Ik maar vind er, het, zi, maar ja. er zit nog een ander thema in het boek, hè? ik heb het ook gelezen. Ja, er zitten, er zitten ja. vele thema's in. Eigenlijk gaat het boek ook over de. Um, uh, speelt zich af in de spanning tussen die verliefdheid, hè? dus die, die aanvankelijke verliefdheid, en de aard van de vrouw. Namelijk, zij is een vegetariër. Uh, en hij, zij is heeft heel, en hij is een wetenschapper, een viroloog, die, die dierproeven doet. En hij is ook een hele coole man. En hij wordt eigenlijk door haar uh, losgemaakt, opgewarmd... als je in die metafoor zou willen blijven... maar wordt daar uiteindelijk niet voor beloond. Hoewel er aan het einde ook een paar aanwijzingen worden gegeven... dat het misschien Toch met zo'n man weer, ja. als ik... Dus jij hebt dat ook dat, hoop. Het, dat er ik blijf, ik blijf het proberen, Peter. Okay, okay. Ik ga gewoon door. Gewoon een heel goed geschenk, hè, dit jaar. Fantastisch we het altijd... geschenk. Echt waar. Het, het, ik, ik vind het echt heel goed. Want het is een rotopdracht. 96 pagina's. Ja. Je moet je houden aan de lengte. Uh, het is tussen uh, tafellaken en servet. In en er, zijn er zijn toch er... vele mislukkingen Er zijn gebleven. er heel veel nou, gesneuveld. Nou, dat je het gevoel en... hebt... Ze hebben een veel groter boek willen schrijven... en dat hebben ze... Zitten proppen en soms dat heb je, zie je bij hem dus niet. Soms zie je dat zelfs letterlijk. Dan worden die pagina's, uh, die, die lettertjes, die worden kleine kleiner en kleine. kleiner. Dit, deze maat past hem. Ik, het is uh, lof. Mooi. Nou, Dankjewel. Uh, een reden om allemaal een boek te kopen voor het boekenbeek geschenkt. Precies. Alle informatie te vinden op TTX, pagina 260. En natuurlijk bij ons op de website. Alle titels staan daarop. Nieuwshow.nl. Dankjewel allemaal. Deze week was de première van het stuk De Verleiders, de Val van een Superman. Na het zeer succesvolle eerste deel van dit drieluik waren de verwachtingen van het publiek hoog gespannen. Het stuk gaat over uh, de boekhoudfraude bij het AOL-concern, het moederbedrijf van supermarktketen Albert Heijn. Rond de eeuwwisseling werd het bedrijf geleid en bijna te gronden gericht door topman Kees van der Hoeven. En de regisseur van het stuk, Tom de Ket, is bij ons in de studio. Hartelijk welkom. Ja, eh. Um, hoe wordt er gereageerd op de voorstelling door het publiek? Door het publiek. Uh, nou, uh, we hebben nu inmiddels, geloof ik, vijf voorstellingen gehad. En uh, uh, de zaal is ongelooflijk enthousiast. Dus er wordt ongelooflijk veel gereageerd, gelachen. Het is lachen, geblazen. Het is, uh, ja, men, men, men, men lacht, ja. En, ja, absoluut. Maar uh, ook in de foyer, en dat vind ik altijd een, een, een goede zaak... wordt er ook over doorgepraat, over de voorstelling. Dat was bij Verleiders 1 natuurlijk ook. Het hield niet op in de zaal. Maar uh, de discussie over waar het stuk dan over gaat... werd ook voortgezet in de foyer. En weet, dat was, en dat is nu wat is die gevolgd? discussie dan? Want die discussie voeren jullie ook op het toneel. Klopt, ja. Wij, wij vertellen ook uh, het verhaal... maar we stappen ook steeds uit het verhaal, en of uit je rol... en uh, discussiëren over de materie uh, met het publiek. En uh, nu, uh, ja, net als bij Verleiders 1, stellen we ook je eigen rol... Uh, zeg maar uh, ter sprake. Van hoe sta jij uh, tegenover uh, kwesties als financiële hygiëne? Of uh, uh, in dit geval, uh, in, de, in de zaak uh, De Val van de Superman, gaat het over. Uh, ja uh, um, gaat het in feite over het opkloppen van, van, uh, je, van, van, van, van feiten, van, uh, van ja, fabels vertellen. Terwijl het in het eerste deel echt werd je heel serieus geconfronteerd met die vragen van wat zou ik in zo'n geval doen? Ja, dat zat hier toch niet in? Uh, nee, nee, niet in de zin van dat we onszelf helemaal te raden gaan. Hoewel wel onderling tussen de acteurs wel, absoluut. Uh, want. Uh, Naast het, het dat gaat over het gaat het ook over een, de praktijk van Albert Heijn nu. En gaat het wel degelijk over uh, ja, ons eigen consumentengedrag. Hm. Uh, en waar wij allemaal aan meedoen om de prijs zo... We willen allemaal dat de prijs zo laag mogelijk is. Uh, je kan je afvragen of wij wel zo bewuste consumenten zijn. Dat soort vraagstukken stellen we zeker aan de kaak. Maar er werd over het algemeen in, in, in de licenties gezegd... Van nou die eerste verleiders, die was fantastisch. Ja. Deze is ook wel vermakelijk, zal ik maar zeggen. Maar hij is te kluchtig. Ja. Tenminste, en, dat heb ik een paar keer gelezen. Hè? Ja, precies. Ja. Nou, er zijn ook andere recensies die, dat, die, die ah, ja. begrijpen uh, dat die klucht die, er niet zo, uh, dat die stijl en, niet zomaar gehanteerd wordt. Maar dat heb jij natuurlijk bewust zo gedaan. Ja, en, en sterker nog, dat zeggen we zelfs in de voorstelling. Precies. Voorstellingen. Dat zeggen ja. jullie op een goed ja. moment in de voorstelling. Dan wordt eigenlijk die voorstelling even, dan stappen ze weer uit hun rol als uh, spelers. Ja. Maar dan zijn ze dus toneelspelers. En dan wordt er inderdaad geconstateerd. Ja, zeg, het is natuurlijk ook eigenlijk te gek hier dat we hier dit, dit, dit, dit afschuwelijke verhaal eigenlijk gewoon als een soort komedie opvoeren. En dan denk je, nou gaat het omslaan, maar dat is niet zo. Nee, maar luister, um, ik vind het altijd heel vreemd... dat een, als, je een, als je een komedie als stijl hanteert of klucht... dat dan het onderwerp wat je behandelt niet serieus meer zou kunnen zijn. Juist ook een komedie leent zich ook voor serieus verhalen. Zeker. En uh, dat, dat een klucht, of als je, dat je iets plat... Het hoeft niet per definitie te betekenen dat je niet belangrijke zaken behandelt. Nee, Hebben maar, ze dat uh, niet goed begrepen dan, uh, in ja, de criticus? Uh, sommigen begrijpen dat niet. Die raken daardoor uh, verblind. Uh -huh. En, en, en, en uh, zeker in dit toneelstuk is zelfs de hele vorm. De inhoud eigenlijk. Het, het gaat over uh, verhalen vertellen. Het gaat over overdrijven. En dat laten wij mm -hmm. daadwerkelijk ook zien. Hoe je dat doet. En als je dat goed doet. Zoals uh, Kees van der Hoeven dat heel goed kon, uh, kon doen. Ja, dan, dan, dan word je geloofd. Het heeft er natuurlijk ook mee te maken. Dat de types die op het toneel staan. Wel fors aangezet zijn. En dan is gebruik ik eigenlijk nog een eufemisme. Want uh, het, het zijn wel... Uh, ja, de, de, Anita is echt werkelijk een soort uh, Rotterdamse... Ja, nou, ja, inderdaad, ik kom al <laughs> even op woorden. Ja. <laughs> <laughs> maar uh, uh, uh, Ronald Jan Heijnen is toch echt een, een, een, een zwevende drol... en dan doe je nog te weinig eer aan in dit uh, verhaal? Ja, kortom ja. zo gaat het door. Het, het is heel veel karikaturen zijn het. Ja, ja nou ja, je, je speelt met karikaturen, ja. Maar dat is... Dat, uh, het, het gaat om het stuk in het geheel natuurlijk. Het gaat niet over, uh, over hoe, je, hoe natuurgetrouw je deze uh, personen neerzet. Trouwens, dat deden we bij de vastgoedfraude ook niet hoor. Dat is, werden ze ook behoorlijk aangezet. Dat moet je ook doen natuurlijk. Maar dit is een... Heeft uh, je het gevoel met... dat het hier dat toch nog veel vorser eroverheen ging? Dat het inderdaad karikaturen al wel zijn? Ja, maar dat was ja, de, dat, bedoeling. Dat is de bedoeling. Ja, maar dat ja. was toch bij de eerste niet zo? Daar zat toch veel meer relief in, of niet? Nou, nou niet meer relief. Nee, dat waren ook ongelooflijk strakke personages... die ook met een hele grove pennestreek werden neergezet. Oh. Waarom was dit zo'n goed verhaal? Nou, in feite is dit het, uh, het allergrootste boekhoudschandaal... wat Nederland en zelfs Europa gekend heeft. Dat is in, in één dag... Was de uh, koers uh, of werd het uh, aandeel uh, 66% minder waard? Ja. 8 miljard En dat verdampt. hebben jullie briljant voor een vorm gegeven. Ja. Die oude Albert Heijn die is dan in zijn in godlang... eigenlijk met verbijstering dus ja. is weer naar Teletix zitten kijken. Dan gaat de koers weer verder. Ja, dat, dat, dat, dat, dat was echt niet voor te stellen. Dus alleen bij Enron is dat uh, ooit gebeurd. Ja. Uh, en natuurlijk, uh, Kees van der Hoeven is een ongelooflijk kleurrijke persoon. Het, is, uh, ja, het was uh, iemand uh, die zich begon te gedragen als een zonnekoning. Uh, ja. Een uh, zeer flamboyante ja. figuur trouwens. Ik heb hem trouwens uh, ooit mee uh, mogen maken in uh, zijn glorietijd. Uh, George en ik deden wel eens... Uh, uh, George van, Houts, George uh, van Houten. George van Houtsen. Wat snabbels. En onder andere uh, moesten wij voor ook... die koffie voor... bedoel je? Hè? Nee. Ja. <laughs> Stond weer, het was weer iets anders. Ja, oh. ja. Ja, ja, ja, nee. Ah, ja. Wij zijn een kunstenaars. We moeten onze eigen broek ja. ophouden. Ja. Dus uh, uh, wij hadden uh, een keer een Snabbel voor de Grote Was Van der Hoeven moesten spreken hè, voor alle aandeelhouders. En, uh, en dat uh, ja, het was in de raai. En hij kwam door het publiek heen lopen, ging handjes schudden... als een soort Clinton. Ja. Er hingen overal vlaggen van al zijn overnames. Hij betrad het podium en begon een fantastisch verhaal te vertellen. Hij zei van, ja, ik ben natuurlijk de dirigent... maar uh, ik kan het niet alleen. Ik heb ook mijn eerste viool nodig. En er was daarachter een groot gaasdoek en dat werd op een gegeven moment doorgelicht. Zag je dan een eerste violist zitten. En dat ging maar verder en verder. De Bolero van Ravel, op een gegeven moment zag je daar een 250-koppige... Orkest te zien van Krakau, het symfonieorkest ja? van Krakau. En hij had daar dus dat verhaal, uit, zo mooi was het. Dus dat, ja. Toen dachten wij al, nou, daar ja. moeten we ooit iets nou, over maken. De, de, de gospel was natuurlijk helemaal... Uh, dus de... over overdrijven gesproken. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Nou, maar het feestje werd natuurlijk compleet... doordat de première was in Zaanstad, ja. in de Albert Heijnzaal. Ik moest toen ja. toch echt wel heel erg lachen, hoor. Ja. Ja, ja, ze hebben niet geweten wie ze binnenhaalden. Nou, dat denk ik toch wel. ja nee Ze wilden inderdaad heel graag de première uh, daar hebben. En dat vonden, wij, uh, ja, dat vonden wij prima. Maar kennelijk wordt de Albert Heijnzaal toch gesponsord door Albert Heijn. Ja. ja. Nou, en en ze uh, hebben het wel gevraagd trouwens. Of zij daar bezwaar tegen hadden. Oh, uh, maar dat bleek uh, dat dat dus niet. Nee, nee. Nee. Nee. De nou, nieuwe bedrijfsleiding ook... Nee. vindt ook dat van deze periode... natuurlijk afscheid genomen moet worden. <laughs> nou, dat hebben ze natuurlijk heel, heel, uh, heel krachtig gedaan. Ook met die campagne die ze daarna hebben gevoerd van de gezellige buurt, super hè? Met, met, ja. met de met, Haripieke haripiek die als, ja, ja. Ja, als het maar ja. is, is, is bijvoorbeeld Ronald Jan wezen kijken? Nee, dus oh. ze komen nog, heb ja? ik begrepen. Ja, de hele familie. Ik geloof dat jullie ze in Haarlem hebben ja, uitgenodigd. Nou, he? Wij niet. Oh, absoluut niet. Ik maak dit stuk niet voor de betrokkenen. Nee, dat, nee, dat is me niet nee, nou. maar ook niet of het nou inderdaad helemaal uh, waarheidsgetrouw is. Het gaat mij om een bepaalde mentaliteit aan de kaak te stellen. Nou, en dat het is wel deden... een feestje om naar te kijken... Hoor. want het is ja. een ongelooflijk onderhoudende voorstelling. Ja. Maar ik kan me voorstellen als Ronald Heijn daar, daar dan zit met zijn kinderen... lijkt me dan een Ik beetje kan je vertellen, kijk. dat wil je niet meemaken. Nee? Nee. Kan je dat voorstellen? Nou, dan moet hij niet komen. Nee. Nou, maar stel je voor... Nou, dat is we, een stuk ik, over jou gemaakt. Zo. Ja, nee, dat Daar moet, moet je jezelf dan misschien voor behoeden. Maar ik ben, vind trouwens dat we helemaal uh, niet zo. Wij, uh, dat hij niet zo hard aangepakt wordt. En hij heeft in, in die zin ook niets, niets verkeerds gedaan. Nou, in de categorie uh, zet een totale dwaas neer. Is dit uh, geslagen of Dat ben ik niet met je eens. Oh, nee. nee. nee? Hoe zou je nee. het dan wel noemen? Nee, want zijn, zijn uh, waarschijnlijk zit er ook heel wat in wat hij heeft, te, uh, heeft uh, te vertellen. Ja, het wordt een beetje aangezet. Dat is natuurlijk. Nou, een, een stuk nieuwe nuance in die daar toch niet op het toneel ge gezet nou, wordt hoor. Uh, ja. Wij hebben allemaal nou. heel veel zin gekregen om naar die voorstelling ja. te gaan kijken. Hoi. Dat in ieder geval. Ja. Dankjewel, uh, Tom de Ket, uh, regisseur van de voorstelling Der ja. Verleiders. Uh, de val van een superman het gaat dus over de graai cultuur bij het Aholt-concern. Nou ja, Jules Crozet zit erin. Uh, nou, ja, Anne Jules... Reumer. Uh, Reumer. Ja, dat is Kees van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 De Pestribune is een Radio 1-programma... waar velen van u met plezier naar luisteren. En dat programma wil ik graag voor u blijven maken. En dat kan als u ons steunt. Word nu lid van Max voor slechts 5,72 per jaar... en ontvang een mooi welkomstgeschenk. Bel 0900 5555 000... 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Hartelijk dank. U wil zonnepanelen of een zonneboiler? Dan zoekt u een bedrijf met een zonnekeur.